5 uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tim Overdien. Nou, ik zou zeggen Tom van Trek. Eh, het middagprogramma bij het Baanbuurrennen is begonnen. Nederland doet mee aan de eerste ronde van de ploegenachtervolging voor de vrouwen. En er is weer flink geklaagd. Niet over verkeerde bandjes of zo. Het resultaat hoort u zo. Eerst krijgt u het NOS nieuws met, wij denken dat zeker te weten, Lieselotte Thomassen. <hijen> De farmaceutische industrie moet minder te zeggen krijgen over de prijzen voor geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. Dat wil het Academisch Medisch Centrum. In een brief aan minister Schipper schrijft het Amsterdamse ziekenhuis dat er een onafhankelijke Europese instantie zou moeten komen die over de prijzen van dergelijke medicijnen gaat.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 Volgens Afrika correspondent Kees Broeren komen dergelijke gewelddadige ontvoeringen vaker voor bij Nigeria. Het ging toen uh, om een schip van de Groningse Raiders Sea-Trade.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 Zijlster Marit Bouwmeester heeft goede zaken gedaan... in de laserradiaalklasse. Ze won de tiende race en daarmee staat ze in het Olympisch klassement nu gedeeld eerste met de Chinese La. Beide hebben 33 punten en beginnen maandag als favorieten... aan de medal race om het goud. Serena Williams heeft het Olympische tennistoernooi gewonnen. Ze versloeg Maria Sharapova overtuigend in twee sets met 6-0 en 6-1. De Olympische titel was de enige die Williams nog niet had.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 ABB Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg. Maar de A73 is, is wel dicht. Van Maasbracht naar Nijmegen. Er is vanmiddag een ongeluk geweest in de Roertunnel. De afsluiting is nu vanaf knooppunt het Vonderen. Omrijden via de snelweg althans kan via de A2 en de A67. De route via Eindhoven. De N11 leiden naar Bodegraven. Is ook dicht na een ongeluk tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. En daar kan het verkeer omrijden via Den Haag over de A4 en de A12. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo hoort u wie er uh, gebeld heeft naar Tom van Teck. Maar eerst gaan we naar het Velodroom op het Olympic Park, het baanwielrem. Hier zijn, live vanuit Londen, Tom van Teck en Lucella Carasso. Ik zei het al voor het nieuws, Sebastian Timmerman. We gaan weer zo'n prachtige wieleravond uh, uh, tegemoet. Gaan er ook nog nummers komen waar niet-Britten winnen? <laughs> Nou, er is eigenlijk maar één nummer waarop een medaille wordt uitgereikt vandaag. Namelijk de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Ja, en als je dan kijkt naar de uitslag van gisteren van de kwalificatie: dat de Britse uh, dames daar al bijna vier seconden sneller waren dan de nummer tweeën. Dan Amerika. Nou, dan weet je eigenlijk wel genoeg. Ik denk dat de kans uh, groot is dat we de Jun Union Jack weer gaan zien. En uh, God Save the Queen, het volkslied, weer een keer gaan horen in het uh, velodroom. Kans is heel erg uh, groot. Britse dames zijn daar topfavoriet. Nederland uh, heeft nog een kansje op een medaille, kans op brons namelijk. Maar dan moet uh, Nederland wel uh, veel landen... Uh, wat heet? Vier landen van de zes waarmee het zeg maar, nog in de race is om brons achter zich houden. Dat weten we strakjes. Nederland gaat dadelijk in de eerste heat van de tweede ronde van die ploegenachtervolging bij de vrouwen rijden tegen Duitsland. En dan moet ze dus uh, in eerste instantie ook winnen van Duitsland en daarna gaat de tijd gelden. En Nederland heeft een wijziging uh, doorgevoerd ten opzichte van gisteren. Kirsten Wild en Ellen van Dijk rijden nog steeds, maar Amy Pieters, de jonge Amy Pieters, die is vervangen door Vera Koudoder. En eens kijken of dit drietal uh, sneller kan rijden dan gisteren en het Nederlands record... Kan verbeteren. Gisteren begonnen de drie dames goed. De eerste twee kilometer liepen, verliepen prima. Maar in de laatste kilometer werd veel te veel tijd verspeeld. En dat kostte Nederland eigenlijk uh, ook het Nederlands record. Maar ook wellicht een plaats bij de beste vier dames. Voordat we daar, uh, of de beste vier landen moet ik zeggen. Voordat we daarna gaan kijken, kijken we eerst naar de herkansingen van het sprinttoernooi bij de mannen. Maar dat sprinttoernooi wordt echt pas vanaf de achtste finale zo'n beetje leuk. Eén deelnemer per land vermoord toch een beetje dat sprinttoernooi. Want daardoor doet het heel lang voordat we de kleppers tegen elkaar gaan zetten. We Komen zo bij jou terug, Sebastiaan Timmerman. Dan uh, gaan we naar het roeito roeitoernooi, want dat is afgelopen voor de Nederlanders. Vandaag stond er nog één finale op het programma, met een oranje boot. De mannen vier. En zij eindigden als vijfde. Meer zat er niet in, constateerde Ruben Knap na afloop. We hebben alles eruit gehaald wat erin zit. Ik denk dat uh, deze race had niet heel veel anders gekund. En uh, ik kijk daar ook niet met spijt naar terug. Dat is altijd positief, want ja, je moet het beste eruit zien te halen. De 500 meter liggen jullie bij het veld. Ja. Merk je dan in het verloop van de race, eigenlijk in het middengedeelte... waar Nederland het toevallig of niet wel vaker lastig heeft... dat die concurrentie toch wel heel sterk is? Meestal heeft Nederland toch in de eerste 500 meter al lastig. Ja, daar is het ook ja. wel aan gewerkt de laatste jaren. Ja, dat, daar blijven we ook bij. En dan merk je gewoon dat, uh, inderdaad... misschien zijn die andere ploegen juist... daarna kunnen ze hem nog even doortrekken. En dat kunnen wij of, of technisch of fysiek nog niet. En... Uh, daar komen we gewoon net iets tekort. Maar ik denk dat de, de bedoeling was al gewoon... we moesten gewoon eerste, het eerste deel van de race al bijblijven. En daar hebben we het zeker niet laten liggen, denk ik. Even naar jouw bootgenoot, Michiel Versluis, de, de, de slagman van, van de boot. Als je nou jullie afzet tegen even de Engelsen... het is geen eerlijke vergelijking, ik weet het, want een klasse apart. Maar waar, is, waar ligt het verschil? Ik bedoel, zijn het de financiële mogelijkheden richting zo'n eigen spelen in, in het eigen land? Of? Nee, ik denk niet de, zeker niet de financiële mogelijkheden, maar... Ik denk, het uh, is een stukje sowieso ervaring. Die gasten hebben al uh, een gouden medaille uh, in Peking gehaald. Die, die jongens zijn gewoon zo, zo ervaren. Ze zijn fysiek super sterk. En uh, ja, daar, hebben gewoon, uh, uh, ja, daar hebben ze gewoon hun voorsprong uh, al. Ik stond hier met jouw ploeggenoot Boos Meilink ook. En die zegt, er zit zoveel potentieel nog in deze jongens. Ze hebben allemaal nog wel de leeftijd om, om door te groeien. Weet je. Er zit zoveel kracht nog in. Ik bedoel, zou dat nou een optie zijn? En ik weet dat dat een lang proces is. Maar bijvoorbeeld richting het WK in eigen land. Om, om te kijken of je bij elkaar zou willen blijven. Of, of is dat, weet het zo niet? Ja, dat zouden we inderdaad uh, kunnen bekijken. We moeten kijken wie, uh, wie hierna nog uh, allemaal doorgaan. Willen gaan. Nou, volgens mij willen, uh, zijn de meesten van ons wel redelijk... Uh, ze kijken wel vooruit uh, nou ja, om mogelijk verder te gaan. Dus wie weet uh, wat de mogelijkheden zijn. Misschien wel. Maar Ruben, dan zullen jullie het zelf moeten zijn, vermoedelijk, die je mond uh, moeten opentrekken. Want normaal gesproken is het toch kijken, selecteren voor die prioriteitsboten. Want als je met z'n vieren wat wil, zal je met z'n vieren ook iets moeten zeggen. Ja, ik denk dat, dat, dat juist de kracht van, van het programma wat we gedraaid hebben... ligt in het feit dat we de selectie een stuk breder gemaakt hebben. En dat je daardoor veel meer concurrentie krijgt binnen de groep. En dus ook meer van jezelf kunt verwachten en eruit kunt halen. Ik denk dat dat ook is wat, wat voorheen altijd miste. Is dat er gewoon een hele smalle selectie was met een hele grote kwaliteit aan de top. Maar ik denk dat we nu die selectie, omdat die veel breder is geweest, dat je nu die top ook veel breder gaat maken. Mag ik je onderbreken en, en daartegen inbrengen dat we wel naar huis gaan, we als Nederland met één bronzen medaille. En dat het de bottom line uh, bij de mannen niet heeft opgeleverd. Maar hoe, hoeveel heeft het dan opgeleverd de vorige Olympische cyclus? Nou ja, je zou kunnen zeggen, die vier jullie voorgangers uh, waren een topboot en die zaten met z'n allen bij elkaar. Ik bedoel, je zult zelf met die overweging die wij nu bespreken ook te maken krijgen. Ja, maar zij eindigt in de B-finale. Nou, dan heb jij een Holland 4. Ja, en daarom denk ik van... Kijk, wij zijn in principe zijn wij de B-boot geweest. Waren zij de A-boot. En halen wij een hogere klassering. Dus ik denk dat dit programma zeker... Zeker met deze groep, met jongens die misschien iets minder talent hebben... dan de, dan de echte grote gasten die in de acht zaten. Ik denk dat, dat, dat we echt, echt het maximale eruit gehaald hebben. En juist omdat wij met zo'n grote groep... ons kunnen optrekken aan degenen die, die echt goed zijn... Houd het vast. Laatste vraag aan de slagman. Uh, jullie zullen met die overwegingen te maken krijgen. Je hebt het nu achter de rug. Als laatste boot. Ik bedoel, uh, ben je prettig of ben je blij dat het, opgelucht, opgelucht dat het af is? Want de rest van de ploeg was al klaar en jullie moesten eigenlijk nog. Ja, dat was best wel lastig om onze concentratie een beetje vast te houden. Maar uh, ja, ik ben wel blij dat het nu klaar is en dat we nu lekker kunnen gefeesten. Ja, dit is eigenlijk die berg waar je een aantal jaren in welke boten ook in het vooruitzicht naartoe gewerkt hebt. Een streep eronder. Ja, precies, inderdaad. De mannen vier zonder ze gaan feesten nadat ze vijfde zijn geworden op de Olympische Spelen. Ja, het, uh, gaan we gaan eerst eens even naar uh, Sebastian Tibberman, want daar zijn heel veel Engels aan het feesten in die hal. Want uh, die zien allerlei andere kleuren fietsen, maar die denken aan het einde van de avond. Uh, als die medailles vertoont, dan hebben we weer dat mooie Brits voorzien. Maar wij gaan naar Nederland kijken zo, hè? Ja, op de open Britse kampioenschappen, zoals we het bijna kunnen gaan noemen inderdaad, krijg ik uh, ja, de vrouwen drie zonder. Laten we het zo maar eventjes nog verder gaan in de roeitermen uh, op de baan. De drie vrouwen zonder, zonder stuurvrouwen of wat dan ook erbij, want sturen doen ze natuurlijk zelf de, bij de ploegenachtervolging. Kirsten Wild, Vera Koodo er dus en uh, Ellen van Dijk gaan dadelijk uh, de eerste hitrijder van de ploegenachtervolging tegen Duitsland. De fietsen worden inmiddels klaargezet. Eén van de fietsen wordt in dat startblok klaargezet. Dat heeft alles te maken... Met de tijdwaarneming. Op het moment dat dat wiel wordt losgelaten, start de klok. En de twee andere dames worden vastgehouden door uh, officiële juryleden uh, van de Internationale Wielenunie. En dan staat er een jurylid bij, die doet al zijn vlag omhoog... En dan gaat de klok aftellen. Nederland gaat het opnemen tegen Duitsland. En het is belangrijk dat je uh, in eerste instantie ook wint van je tegenstandster, tegenstander. En daarna dan, uh, gaat die uh, tijd tellen. Nederland neemt het dus op tegen Judith Arendt, Charlotte Becker... en Lisa Brennauer. Dat is een ploeg met de ervaring van Judith Arendt. Uh, namelijk 36 jaar al. En die won in 1996 bij de Olympische Spelen van Atlanta. Alle medaille. Toen werd ze derde op de individuele achtervolging. Deze Judith Die bij deze Olympische Spelen. Tweede werd op de Olympische tijdrit. Maar de Duitse dames waren gisteren langzamer dan het uh, Nederlandse drietal. Toen reed Nederland dus met Wild Amy Pieters Ellen van Dijk. Nu gaat Christen Wild starten. En heeft ze Ellen van Dijk en Vera Koedoder dus naast haar de is wat meer ervaring, zou je kunnen zeggen, met Vera Koudo er in de ploeg gekomen. Zij is 28 jaar tegenover 21 jaar voor een Elie Pieters die uit de ploeg is gehaald. Dus nu door Robert Slippens. Slippens telt af. Iedereen telt af. Twee seconden, één seconde. En het Nederlandse trio is vertrokken. Even altijd op gang komen. Kirsten wild dus als startster van de ploeg. En dan moet Nederland gaan proberen om in eerste instantie... maar wellicht het Nederlands record aan te gaan vallen. Dat moet toch op zijn minst erin kunnen zitten. Een tijd van 3 minuten, 21 seconden en 550 duizendste van een seconde... waar Nederland gisteren een tiende van een seconde boven bleef. Nederland probeert het ritme te vinden. Kirsten Wild heeft de eerste volle ronde op kop afgelegd. Dan in de bocht naar boven sturen. De armen natuurlijk in die tijdrit. Beugels als het ware. En als dan de tweede... Twee dames onder je door zijn gekomen. Stuur je terug naar beneden. En zo zit Wilton nu in laatste positie. En is het Vera Kudoder die het tweede rondje voor haar rekening heeft genomen. En dan op haar beurt weer achteraan sluit. Goede start van Nederland. Zeker als ik het vergelijk op de baan ten opzichte van Judith Arndt, Charlotte Becker en Lisa Brennauer. Dat is het druidse drietal. Want Nederland ligt ver voor hoor. Als we 750 meter van de eerste kilometer erop hebben zitten. En Nederland, daardoor kwam, na drie, eh, Nederland daar inmiddels door is gekomen. En wij zijn benieuwd naar dit tijd. Dik boven de minuut zitten ze uh, op dit moment. En hier komt dan de eerste tijd. Na een kilometer kunnen we het gaan vergelijken met het Nederlands record. 1 minuut, 9 seconden en 374 duizendste betekent dat Nederland een volle seconde binnen dat Nederlands record zit. En dat is goed. Maar houden ze dat vol. Gisteren ging Nederland ook goed van start. Gisteren liep het ook allemaal vlot aan het begin van uh, de wedstrijd. En toen moest Nederland in de laatste uh, kilometer veel te veel tijd inleveren. Nog altijd met z'n drieën bij elkaar. Nog altijd de volle voorsprong ook ten opzichte van het Duitse drietal. Het ziet er nog altijd goed uit dus voor Wild, Vera Koerdoder... en Ellen van Dijk die de rondetijden doorkrijgen van Robert Slippens... die aan de kant staat van de baan en die dus weten dat brons er maximaal in zit... nog voor Nederland. Goud en zilver, dat weten we zeker. Dat gaat Nederland niet meer redden. Brons zou kunnen. Het verschil met Duitsland op de baan nog steeds viertiende van een seconde... zo'n beetje, dat is allemaal goed. En 1.57.8 is de doorkomst bijna na twee kilometer. We moeten nog één rondje af leggen voor de twee kilometer. Maar het betekent wel dat Nederland meer en meer afstand heeft genomen ten opzichte van het schema van het Nederlands record. Het Nederlands record zit erin na twee kilometer. Twee minuut veertien rond zo'n beetje als ik het afrond naar beneden. Inderdaad volle, twee volle seconden binnen het Nederlands record. Maar nu die laatste kilometer. Nu moeten ze het vol zien te houden. Nu moeten Kirsten Wild, Vera Koedoder en Ellen van Dijk doen wat gisteren niet lukte. Robert Slippens wijst daarvoor voren, moedigt de dames nog een keertje fel aan. De dames nog altijd met z'n drieën bij elkaar. Dat is ook een goed teken. De onderlinge afstanden worden zo nu en dan wel iets groter. Je ziet toch dat bijvoorbeeld Ellen van Dijk, die al heel veel heeft gedaan op deze Olympische Spelen, Marianne Vos naar het goud hielp op de weg en daarna de individuele tijdrit reed, dat zij er net eventjes een gaatje uh, moest dichtrijden. Kirsten Wild rijdt hard, rijdt heel hard, rijdt al anderhalve honden hard momenteel op uh, de baan, trekt ze vol door. Nederland ligt bijna anderhalve seconde voor op de Duitse dames. Daar hoeven we ons geen zorgen meer om te maken. De laatste Ronde gaat in. Vera Koudo de pest alles uit het lichaam. Geeft af. Ellen van Dijk nu naar voren. Tijd van de tweede dame geldt. Ellen van Dijk en kist in beeld. En dan Vera Koudo de met z'n drieën nog bij elkaar. Nederlands record: 3 minuten 21 seconden en 550.000ste. En dat gaat er dik aan. Jawel, 3 minuten 20 seconden uh, 0-13. Dan geven ze toch in die laatste kilometer wel weer relatief iets toe. Want die voorsprong van twee seconden die ze hadden na twee kilometer... op het Nederlands record loopt terug naar anderhalve seconde. Maar goed, het Nederlands record is er in ieder geval aangegaan... door deze drie Nederlandse vrouwen. Ze krijgen het applaus van Robert Slippens. Ze hebben de Duitse dames ruim verslagen. Nu moeten ze gaan wachten. Wachten wat Nieuw-Zeeland gaat doen, wat Wit-Rusland gaat doen. Uh, dat is in eerste instantie belangrijk. En dan wachten wat de verliezers van de anderhalve finales gaan doen. En dan weten we of Nederland nog mag gaan rijden om het brons. Sebastian Timmer was, Timmerman was dat. Wij gaan naar uh, het nieuws dat medicijnen voor zeldzame ziekten in de toekomst... Uh, dat die mogelijk niet meer vergoed worden. Dat nieuws kwam hard aan bij patiënten en artsen. De hele week is er een felle discussie geweest. En na aanleiding hiervan heeft het AMC de minister een brief geschreven. Het ziekenhuis roept de minister op de Europese medicijnmarkt beter te regelen. Carla Hollok is arts in het AMC in Amsterdam. En zij legt uit hoe ze dat voor zich ziet.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 Rinke van de Brink, redacteur Gezondheidszorg... die hier al de hele week mee bezig is. Rinke, Hollak heeft het over een onafhankelijker systeem. Dat roept natuurlijk wel even de vraag op hoe dat dan nu gaat. Ja, nou nu... Um is het eigenlijk voor die farmaceuten uh, relatief makkelijk... om zo'n uh, geneesmiddel tegen een heel zeldzame ziekte op de markt te brengen. Kijk, de Europese Unie wilde graag middelen tegen die ziekte. Dus die subsidiëren onderzoek daarnaar. En als dan een uh, bedrijf met een middel komt... dan is het altijd op basis van heel weinig onderzoeksgevende, omdat er zo weinig patiënten zijn. En dan wordt er een voorwaardelijke toelating gegeven door de uh, Europese... Uh, dus de EMA, de Europese Medicines Agency. En daarna gaat dat naar de uh, lidstaten van de Europese Unie... die dan kijken wat het daar gaat kosten... Allemaal onafhankelijk van elkaar in plaats van samen. En die dan vervolgens zelf onderzoek gaan doen... zoals het College voor Zorgverzekeringen heeft gedaan... om te kijken wat het effect is bij de patiënten in elke individuele lidstaat. Dus CVZ kijkt voor Nederland en kijkt dan of ze vinden... dat de kosten tegen de baten opwegen. Maar dat gebeurt in Frankrijk, Engeland, Duitsland, België... en ga zo maar door. Allemaal ook. Onafhankelijk van elkaar. En en wat wil het AMC? Wat wat stelt het ziekenhuis voor om, om dit op te lossen? Dit dit uh, nou, toch een AMC beetje onvluchtend die... systeem?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 wat een redelijke prijs is. En zij willen dat dus zo vroeg mogelijk in het proces doen. En als dan alle Europese landen eh, constateren dat zo'n middel eh, werkt bij patiënten... maar dat het effect nou ook niet eh, geweldig is, maar dat het wel heel duur is... kunnen ze gezamenlijk op Europees niveau een, een redelijke prijs vaststellen... En tegen de industrie zeggen van uh, jullie vragen nu in Nederland 100.000 euro... en in België 150 en in Duitsland 180 en zo, enzovoort. Uh, wij vinden dat het voor 50.000 of voor 20.000 euro moet kunnen, want zo goed is dat middel niet. Dus zolang het niet beter is, is dat wat we een redelijke prijs vinden in industrie. En, en, waar en Dan, komt dan de maak minister? je natuurlijk veel meer kans. Ja. Wat zeg je? Nou, dan maak je meer kans dat het niet zo duur is, denk ik, wou je zeggen. Dat wou ik inderdaad zeggen. Ja. Nee, en ik wilde vragen, waar komt dan de minister in het verhaal?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 Dit komt nu helemaal in beweging, dit verhaal, Rinken... naar aanleiding van dat conceptadvies van vorige week. Ik heb wel zitten denken, deze week is dat misschien expres opgesteld en gelekt om, om de zaak in beweging te krijgen. Um, nou ja, ik ga natuurlijk niet zeggen hoe de NOS aan dat advies komt, nee, dat, maar dat het, het ik, komt in maar... ieder geval niet bij het College voor Zorgverzekeringen nee, okay. vandaan. <laughs> dat nee, is maar, maar is, is, is, is het misschien opgesteld om het in beweging te krijgen, denk je? Um, ik heb zelf ook gedacht dat het CVZ een potje powerplay uh, ja. speelde. Mensen die het CVZ goed kennen hebben mij verzekerd van dat, dat het daar zo niet werkt. En dat zij serieuze deze beoordeling hebben gemaakt. Maar ik heb het, het CVZ wil niet zeggen over uh, het advies en hoe het nu verder moet. Maar wat ze wel tegen mij hebben gezegd is dat ze, uh, laat, ik zo, laat ik het zo formuleren. De discussie die nu van start is gegaan door onze berichtgeving de hele weken. Die overal breed is opgepakt. Um, die komt hun wel goed uit en ze zeiden me ook letterlijk dat ze eigenlijk wel heel blij zijn met de, uh, het genuanceerde karakter van die discussie. Overal waar die gevoerd wordt, of dat nou op de website van de NOS is, in de uitzendingen, uh, in de kranten of, of op de website van Geen Stijl of van de Telegraaf, overal, zegt het CVZ, valt het ons op, on, ons op hoe genuanceerd die discussie wordt gevoerd en hoeveel mensen er ook aan deelnemen. Oké, okay, Rinke. Nou, wij hebben het er ook de hele week over gehad. En uh, volgens mij is het verhaal nog niet gesloten. Dankjewel voor dit moment. Rinke van der Brink hoorde u. Just another room. Just another town.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 Niels Lofgren Shine silently. Sebastian Timmerman, onze achtervolgingsvrouwen... reden sneller dan ooit, maar is het snel genoeg? Ik vrees met grote vrezen, want uh, Nieuw-Zeeland, dat viel me al op... die uh, zijn dik twee seconden sneller dan uh, gisteren. Lauren Ellis, Jamie Nielsen en Allison Shanks. Dus mag er uh, niemand uh, uh, meer sneller zijn, tenminste niemand van de dames die de halve finales verliezen. Het klinkt een beetje ingewikkeld, maar eerst maar eens kijken... wie de eerste halve finale uh, gaat winnen en dus doorgaat naar de finale voor het goud. En dat lijkt Australië uh, te gaan worden. Want, of tenminste, de, ja, Australië te gaan worden. Want zij liggen behoorlijk ver voor op de baan ten opzichte van de Amerikanen. Maar Annette Edmondson, Melissa Hoskins en Josephine Tomic... zijn ook wel dames die, uh, waarvan we dat hadden uh, verwacht. Maar ook zij waren gisteren toch drie, twee seconden langzamer dan de Britse vrouwen... De Laatste ronde. Amerika keert nu terug. Amerika komt nu in één keer met een enorme versnelling van Jenny Reid. Zeg, goeiedag. En Amerika die, uh, maakt er echt een sprint van. Maar dan moeten twee andere Amerikaanse wel mee kunnen met uh, Jenny Reed. Wordt het toch nog spannend of het Amerika wordt of Australië? En dan wordt het toch Amerika. Nou zeg, wat een versnelling. Met 800ste van een seconde gaat Amerika hier toch nog door naar uh, de finale om goud. De tijden 3 minuten 16. Ook voor Australië. Ja, en dat is veel sneller dan Nederland. En dus kunnen we nu al een streep zetten door uh, de medaillekansen van het Nederlandse drietal. Maar wat een merkwaardig verloop van deze halve finale van de Amerikaanse dames. Ze lagen ver achter op Australië, maar in de laatste kilometer slaan ze toch nog toe. Amerika door naar de finale. Dat gaan ze strakjes uh, rijden tegen Groot-Brittannië of Canada, weten we na de hal laatste halve finale van dadelijk. En uh, Nederland is kansloos voor het brons. Zal gaan strijden om de plaatsen vijf en zes. Even tussenuit aan het begin van de middag om op het plein hier uh, de klachten een beetje op te nemen. We gaan eens kijken wat het uiteindelijk allemaal heeft opgeleverd. In het gesprek met Van het Tom Van het Hek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met, uh, René, ik ben René je. Ja, goedemiddag. Hey, uh, hey uh, waar is Nick van Gelder? Die ja, die is uh, richting uh, Hilversum, want die gaat televisiewerkzaamheden doen. Tom van der Zek, goedemiddag. Tom, uh, ik heb een opmerking. dus dat... over de Partij van de Arbeid. En dat, dat is? Dat ze een bekeuring willen geven voor uh, jongens die meisjes nafluiten. Maar ze vragen er toch om. Ze lopen ze wat in een blote kont en de titel hangen op, op hun buik. Tom van het hek, goedemiddag. Dag Tom, net hoorde ik weer een uh, leuk muziekje en ik denk, ja, er wordt toch echt wel op tijd dat hij weer terugkomt hoor. Jij hoorde net High Ho Silver Lining, toen dacht ja, je nou, het wordt tijd niet op precies. Teuren, ja, ik zat zelf ook, ik stond op de tafel eventjes, ja. ik moest bij het einde weer naar beneden om hem af te nou, kondigen. De muziek mag echt wel beter hoor. Ja, maar een beetje grote mensenmuziek mag er wel bij, hè. Dag met de Ernst. Ja, goedemiddag. Hoi, um, nou. Nederland zegt paardensportland van de, van de wereld, een van de paardensportlanden. Ja, ja. En ik vind het er zo weinig paardensport dit jaar is dus van de Olympische Spelen. Nou, ja, ja, het is nog een beetje in de voorwarmfase, maar we, we, ik ben wel met u eens, we gingen net springen en toen gingen we naar iets anders uitzenden. dacht ik ook even naar die paarden. paardensnel, we doen het goed hè, drie van de vier hebben al zonder fouten gegeven. Maar het paardens-, in het tweede deel zeg maar ook van de dressuur komt het allemaal wel helemaal vol live langs hoor. Nou geweldig, ik vertrouw er al. Tom van der Hek, goedemiddag. Um, ik wou zo graag dat er eens een keer uh, ze ophouden met al dat geleuter over sporten. En dat geneuzel. Ze hebben allemaal niks te vertellen. En ondertussen zijn er zoveel mooie sporten die gewoon niet in beeld komen komen dus is, vanwege ja. tijdgebrek. Dus ja. u zegt gewoon meer sport uitzenden en minder dat geneuzel en oh, dat geleuter ja, erover. Dat is eindeloos. Ja, ik kan het u niet helemaal beloven, maar ik neem het mee, zeggen we <lacht> ja, me dan. Hè. Ja, doe wel. Dat. Bedankt, Frans. Goedemiddag. Hallo. Tom van Heck, goedemiddag. Ja, dat Tom met Rob uit Leusden. Goedemiddag. Is het er al geklaard over de quiz? Over de quiz, nog niet? Vertel nou, eens. Wat was er niet goed? Tom erbij en dan gaat het helemaal goed. Maar... Ja, wat ging er niet goed dan? We hebben heel zorgvuldig geteld, hoor. Volgens mij had die man maar twaalf vragen goed, hoor. We gaan eens even tellen. Oké. Okay. Joei. Tom van Dek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik wil even zeggen dat ik, ik beu ben dat er op de Radio 1 alleen maar sportzoom Radio 1 is. Ja. En dat we eerst met voetballen geweest. En toen met. Uh, met ik weet niet meer wat. Fiezen. Fietsen? Dat Ze het fietsen drie En dat uh, ja. kan me niks schelen. Ik vind het steeds onbelangrijker worden wie er wint. Nou, u heeft nog, kan u niet helpen. Nog acht dagen moet u het hiermee doen. En dan zijn alle oude vertrouwde programma's weer terug. Dus nog één weekje doorbijt is het voor u. Nou, dat wordt een zware week. Maar ik, ik luister niet meer naar Radio 1. Dank u wel, hè? Ja, oké. Okay, adieu. Adieu. Dan even het nieuws uh, buiten de sport. Lieselot Thomasen.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 Grootste knelpunt was de Ronde Vallei. Rond Valence konden auto's zo'n 80 kilometer lang alleen maar stapvoets rijden. En in Amsterdam is de Canal Parade aan de gang. Er varen nog een half uur lang boten door de grachten... met vele honderden homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders erop. Nieuw dit jaar is een boot die de homoseksuele Turken in Nederland vertegenwoordigt. De Canal Parade is onderdeel van de Gay Pride in Amsterdam... die nog tot en met morgen duurt. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Het is prima zomerweer. Er is veel zon, maar het is niet overal droog. Er trekken ook enkele felle buien over en daarbij onweert het ook. Die zitten nu vooral in Noordoost-Friesland, de westelijke helft van Groningen en in Drenthe. En ook in Zuidwest-Nederland komen er weer een paar nieuwe buien aan vanuit het zuidwesten. Vanavond en vannacht komen er in het westen en noordwesten dus nog altijd buien voor... maar in de loop van de nacht wordt het wat minder... Binnenland is het helder en daar ontstaan enkele mistbanken. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen is het opnieuw mooi weer met veel zon, maar opnieuw blijft het niet droog. Ook morgenmiddag ontstaan er weer, en enkele, ontstaan er weer enkele buien en opnieuw is daarbij onweer mogelijk. Uh, vooral morgenmiddag is het in het westen en noordwesten droog en zonnig. Het wordt 21 tot 26 graden en de wind is zwak tot hooguit matig, windkracht 3 uit het zuiden. Maandag en dinsdag is er nog kans op een bui en het is ook iets aan de koele kant dan met een graad of 20. Na dinsdag dan is het droog en de temperatuur gaat dan omhoog naar een graad of 25. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Voordat we straks met de AWB gaan terugkijken op de Zwarte Zaterdag... er stonden weer 100 kilometers files... meld ik u één uitslag uit basketbal. De Noord nog helemaal niet zo belangrijk, maar leuk. De Amerikaanse sterren stonden even achter in het vierde kwart. Wonnen uiteindelijk wel van Litouwen 99-94. We gaan eerst naar het uh, baanwielrennen terug. Sebastian Timmerman, Nou daar geen uh, Zwarte Zaterdag. Ze kunnen gewoon doorrijden. Ongelooflijk. En wat reden ze weer hard, zeg. De Britse dames. Ja, het zal voor niemand meer een verrassing zijn... dat zij de finale hebben bereikt. Danielle King, Laura Schwatt en Joanna Roussel... reden gisteren al een wereldrecord... Toen na 3.15.6. En nu gaat er gewoon een volle seconde af. Alsof het niets is. Als je ze zo rond ziet rijden. Dan ziet het er allemaal heel gemakkelijk uit. Alsof ze aangehaakt zitten zeg maar, aan elkaar. En op het moment dat de ene afgeeft aan de ander. Dat je even een hengeltje uitgooit. En zo weer bij, uh, in het wiel komt bij uh, je, je, je, je ploeggenoten. Ongelooflijk om naar te kijken. En wat gaat het hard. 3 minuten, 14 seconden en 682 duizendste. Uh, gemiddelde snelheid van 55 3,4 kilometer per uur. Ongelooflijk, ongelooflijk hard. Groot-Brittannië dus naar de finale tegen Amerika... die twee seconden langzamer waren in deze halve finale. De strijd om het brons gaat straks tussen Australië en Canada. Nederland gaat het in de strijd om de vijfde plaats. Laten vandaag opnemen tegen Nieuw-Zeeland. Dus uh, Goud Delver daar staan inmiddels ook al op 10 gouden medailles. Een derde in het klassement achter de Verenigde Staten en China. We gaan tafeltennissen, want uh, China heeft ook weer gouden medailles nodig. Theo Plachard gaat er vandaag nog niet komen. Want meer gaat er met tafeltennis wel komen, hè? Ja, ze gaan heel simpel naar de halve finale ten koste van Nederland... dat ook de derde partij verloor. Ja. Het was een uh, dubbelspel met uh, 11-4, 11-8, 11-9... gespeeld door uh, Nederland uh, na, met Elina Timina en Li Jie... Tegen Guo Wei en uh, Lia Xiaoweqia. Dat is de Olympische kampioenen. Nou ja, drie uh, games en het was afgelopen. En uh, dat betekende tevens uh, een 3-0 overwinning. En het einde van de carrière van Elena Tmina. Die. Uh, voor de laatste keer op internationaal niveau actief geweest is en uh, toch verloren heeft. Maar met een hele mooie, bijzondere wedstrijd tegen de Olympisch kampioenen. En het goede nieuws voor haar is uh, na die nederlaag dat zij per 1 november aanstaande de nieuwe bondscoach wordt van de vrouwen-tafeltennissers. Het contract namelijk met de huidige coach, de Chinees Chen Chiben, liep tot en met de spelen en wordt uh, niet verlengd. En Simina, uh, met al ervaringen, uh, die. Blijft dus behouden voor het vaderlandse tafeltennis. Dat is het goede nieuws voor haar persoonlijk en toch ook wel voor het tafeltennis, denk ik. Het Slechte nieuws is dat Nederland, ja, het was al een beetje te voorspellen, kansloos verloren heeft van China met 3-0. Maar wel door het bereiken van die kwartfinale al beter gepasseerd heeft dan ooit. Dat hadden ze nog nooit gedaan. In Peking werden ze nog slechts negen in dit toernooi. Afgelopen, wat betreft het uh, tafeltennis, worden vrouwen gevochten voor wat ze waard waren. Maar nou, ze kwamen natuurlijk duidelijk tekort tegen die hele sterke Chinezen. Zie je wat ik kan zien. La sigarette la mano in ja E se ne va a smarriar per tutta città. Oh Saracino, O Saracino, ben u guaglione. Saracino, oh Saracino, tutte femmine fa'sospira. La faccia bella, nu corebono. Guarda te ve na bionda sa velena bruna sa nemore e velenu calamita alle Rocco, Granata, Buscemi, Saracino. We melden eventjes dat Dorian van Rijsselbergen net is gefinished bij het windsurfen. Hij is tweede geworden in zijn achtste race. Staat nog steeds uh, dik bovenaan. Negen punten heeft hij en uh, vijftien punten, hè, Tom, ja, staat hij voor. voor op de nummer twee. Dat is een Brit. Dempsey is de Engelsman. Ja, die staat voor 24 punten op de tweede plaats. Dus het staat nog altijd zeer goed voor. Twee races en dan nog de medal race. We gaan het hebben over, ah, het kan niet anders, het was zwarte zaak vorige week zaterdag, hadden we het al over. Miljoenen mensen vertrokken, dus met hun auto richting de zon. Schoot niet altijd op. Zwarte Zaterdag heet het niet voor niks. René Passet van de ANWB, goedemiddag. Dag Tom. Uh, ja, hoe is het met die vakantiegangers? Zijn ze een beetje opgeschoten uiteindelijk? Ja, dat hangt een beetje vanaf waar je in Frankrijk zit. Maar uh, sta je op dit moment voor de Spaanse grens... dan sta je ook echt stil op de A9. Want daar zit toch wel de, de meeste pijn op dit moment. En, die, en hoe, hoe lang, uh, stel dat ik nog lekker goede ontvangst heb... en ik hoor jou dit vertellen, dat ik leuk dat je dat vertelt. Maar hoe lang sta ik daar nou ongeveer? Is er nee. enig idee over? Ja, ja, ja dat, uh, dat is ook te zien. Uh, er staat nu 40 kilometer file. Eigenlijk staat het hele stuk van de A9 een beetje vol... tussen Narbon en Perpignan. Nou, Daar ben je zeker uh, anderhalf uur extra mee kwijt. Maar uh, ja, dat gaat toch wel al binnen nu en twee uur uh, oplossen. hoor. De... En was het de hele dag feest in dat opzicht in Frankrijk? Zo, ik zou het wel denken. Rond Bordeaux hadden we echt enorm lange files de hele dag. Nog steeds is het daar niet uh, rustig op de A10 en de A63. De A7 door de Ronde Daar hadden we op een gegeven moment 80 kilometer file bij uh, Van Lens. Dat is niet één aan één gesloten file. Maar dat is ja. Uh, ja, stapvoetsrijdend uh, ten zuiden van Lyon richting... Orange. Daar gaat het nu trouwens een heel stuk beter hoor. Je ziet wel echt dat het verkeer uh, naar uh, Spanje aan het afzakken is. Dus de pijn zit nu echt in Zuid-Frankrijk. Ik ben ook altijd dol op de Godhardtunnel. Hoe lang die daar <laughs> nou, Dat ging redelijk vandaag. We, de wachttijd uh, liep weliswaar op, maar nooit uh, hoger dan een uur. We hebben in het verleden wel eens wachttijden gehad van vijf uur en langer. Maar uh, dat was dit nu niet het geval. En inmiddels, uh, ja, ik dacht dat het nog een half uurtje was de laatste keer dat ik keek. Maar uh, ja, daar is de drukte wel voorbij. En bij onze Duitse vrienden, was het daar ook nog hier en daar feest? Of... Dat viel relatief gezien mee. Niet als je naar Denemarken ging, want bij Hamburg stonden de hele dag vrij lange files. 15 kilometer voor de Elbtunnel bijvoorbeeld. En ook verder naar Flensburg was het druk. Maar in Zuid-Duitsland, waar de schoolvakanties nu pas beginnen... Daar, daar viel het eigenlijk wel mee met de drukte. We hadden enkele files op de A8 en de A7, maar niet de chaos die je, die je vroeger wel eens zag... Maar ja, die mensen gaan natuurlijk, die zijn zo de grens over en zitten dan in Oostenrijk en in Zwitserland. En daar had je dus wel af en toe lange files. Nu nou zitten wij hier op die Olympische Spelen... en wij drukken alles uit in maatgetal en ranglijst. Dus wij zijn er dol op of deze Zwarte Zaterdag... een beetje in de wereldranglijst aller tijden der Zwarte Zaterdagen staat, nee. Ja, ik heb, ik heb de top 10 nog niet helemaal gemaakt, Tom. Maar ik heb wel even gekeken van wat gebeurde nou vorig jaar... en, uh, en een paar jaar terug. Nou, 2009 was het drukker. Toen hadden we 870 kilometer. Uh, maar deze Zwarte Zaterdag die, uh, die, uh, is wel een stuk drukker dan vorig jaar. Toen goed er, voor zilver. Goed voor zilver, ja, want er 643. En daar staan we wel boven. Wat hebben we? 7,65. Ja? Ja, 7,65. Ja. Nou, dat is een goede tweede. We gingen voor goud deze zaterdag, maar we zijn met zilver geëindigd. Met een zwart randje. We gaan uh, danken en we hopen voor al die mensen die ergens staan, want we kunnen wel wat grapjes over maken dat het toch uh, snel een beetje richting vakantieadres gaat opschieten. René Passet van de ANWB, dankjewel. Graag gedaan. Dan gaan wij naar de springruiters, want die hebben echt een goede eerste dag achter de rug. Jur Vrieling, Michael van der Vleuten, Mark Houtsager en Gerco Schreuder zetten een foutloze oefening neer. En ook nog binnen de tijd, ook belangrijk. Bondscoach Rob Erens had dan ook alle reden om blij te zijn. Jawel, dat is het ook. En uh, ik ben eigenlijk nog meer blij met de wijze waarop. Paarden, je kunt op een gegeven moment wel een, een, een nul rondje hebben. Maar ik, ik vind, ze hebben alle vier een, een nul rondje neergezet dat de paarden eigenlijk happy zijn... Happy athletes springen fijn, springen lekker door het lijf in. Het zag er eigenlijk ook, ook, ook heel ontspannen uit. En dat is voor mij eigenlijk een heel belangrijke factor. Je wil de ruiters wat in de luul te laten, je wil ze laten focussen, want je kent als geen betere de situatie van zo'n meerdaagse eindtoernooi, WK, EK, uh, Olympische Spelen. Want het is niet één wedstrijd waarop gefocust wordt, bijvoorbeeld de grote prijs, maar hier gaat het om, uh, om vijf zware, potentieel vijf zware wedstrijden. Ja, dat klopt. En uh, daarom heb ik ook, uh, ik, ken mijn, uh, ik ken mijn ruiters. En om op een gegeven moment, om, om na zo'n uh, eerste dag al gelijk alles weer uh, naar voren toe te halen, wat de persen noemen op allemaal, heb ik gewoon op een gegeven moment gezegd van oké, okay, ik denk dat het beter is dat ik dat niet doe, uh, dat ik het gewoon zelf doe. En ik kan uh, denk ik ook wel enige uitleg geven. En om de jongens gewoon eigenlijk in hun eigen element te laten en, en, en mooi ontspannen te laten. En dan, dan kunnen ze zich ook puur focussen op hetgeen waar ze eigenlijk voor hier zijn. Even terug naar die 4-0 ritten. Uh, het beeld van de paarden. Uh, ze zijn hier fit aangekomen. Gisteren al even kunnen snuffelen hier aan de, de omgeving. Omstandigheden, stallingen en dergelijke zijn naar behoren. Maar ik kijk je naar de ritten van vandaag. Uh, geeft dat vertrouwen? Het was weliswaar een parcours waar niet alles werd gevraagd door Bob Ellis. Nee, er werd niet alles gevraagd. Ik vind wel dat het eigenlijk gezien we drie dagen achter elkaar moeten, moeten pieken. Dan vind ik het wel een hele mooie proef die vandaag neergezet werd door Bob Ellis. Het was een faire proef. Uiteindelijk vielen er toch nog wel links en rechts wat, ja, wat, wat, wat dingetjes die denken van jezus, hoe kan dat nou? Gelukkig was dat voor ons niet. Ik, had gisteren, ik heb eigenlijk niet zo'n lekkere nacht gehad. Um, sowieso omdat je natuurlijk hier met vier uh, goede ruiters naartoe komt of vijf goede ruiters naartoe komt inclusief de reserve maar dan krijg je dus de loting en dan moet je als eerste ja en dan moet ik toch op een gegeven moment een keuze maken van wie, wie bombardeer ik als als als eerste ruiter van ons team ja, ik lang over gedacht uh, uiteindelijk moet dan toch het moment komen dat je de beslissing moet moet maken en uh, ja het heeft goed uitgepakt dus ik ken mijn mensen Morgen mag je opnieuw een keus maken als ik de reglementen die heel ingewikkeld zijn goed heb bestudeerd. En uh, dan zijn jullie, dacht ik, de twaalfde starten, want er waren nog drie landen die uh, ook uh, dan weer teruggerekend naar drie beste resultaten ook dan uh, nul hebben. Zo'n zo twaalfde plek als het dat wordt. En, en wie wordt dan de volgorde van starten in dit geval? Nou, ik had, ik had de volgorde van starten had ik eigenlijk al in mijn hoofd zitten... ...voor ik een uh, in, in, in, in voet in de auto zette richting het vliegveld, uh, richting uh, Amsterdam. Uh, je moet dat van tevoren ook voor jezelf een beetje weten. En uiteindelijk moet je dan nog een klein beetje kijken van hoe het allemaal gaat lopen. Uh, ik houd deze volgorde gewoon aan. Uh, en die is? En dat is de eerste start aan Jur Vrieling. Tweede weer Michael van der Vleuten. Derde uh, Mark Houtsager. Vierde Geirko Schreuder. En... Uh, uh, dat, dat heeft vandaag goed gelopen, dus dat verander ik niet. Londen 2012, het Olympisch Nieuwsoverzicht. Laten we beginnen met de hockeysters. Die liggen op medaillekoers. Door een 3 2 zege op Zuid-Korea werd een halve finale plaats zeker gesteld. Coach Max Caldas is een tevreden man. We hebben gewoon 12 punten aan vier, vier, vier wedstrijden In eerste instantie. Half jaar lang over eigen gewoon gehaald. Super, super leuk Vandaag, wat uh, je net zei, uh, vroeg 1-0 achter en daarna toch nog kunnen, zelf kunnen omkeren. Um, en dan wordt het eigenlijk gespeeld de, de laatste vier wedstrijden dan, um, kan het beter altijd. Dat is de, zeg maar de management de, de, de... van mijn coach dat hij altijd beter wil, beter kan. En daar gaan we gewoon voor zorgen. Maar um, baan gaat scoren vanaf, vanaf maandag, absoluut. Nou, naar de triathlon vanochtend in het Hyde Park zwemmen in de Vijver, rennen en fietsen daar. De Nederlandse triatleten speelden geen enkele rol van betekenis daar. Rachel Klamer eindigt op een achterstand van vijf minuten als 36e. Maaike Kalers werd 41 41e op dik zeven minuten. Klamer, de nummer 36, dus, baalde verschrikkelijk. Ik zou het bijna niet mogen zeggen, maar het voelt kloten. Zeer <laughs> teleurstellend. En uh, ja, na, na een jaar relatief constant hebben gepresteerd... moet dit nu net de wedstrijd zijn waarop het misgaat. En, en ja, dat is gewoon baan. Als je nu in de tweede groep zit en, en slecht loopt, heb je precies van... Goh, kijk, normaal kun je het permitteren als je een keer een wedstrijd verknalt, uh, maar nu niet. Dus gewoon één keer in de vier jaar en als je dat verknalt, is dat behoorlijk... God. Niet voor ons, maar dat was een prachtige, prachtige ontknoping daar van die triathlon van de Zwitserse Nicola Spierig. pakte uiteindelijk de titel, maar na die anderhalve kilometer zwemmen, 43 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen was hij slechts tweehonderdste op de fotofinish. Sneller dan de Zweedse Lisa Norden. Aaron Densem uit Australië won brons. Op de zevenkamp vergooide Daphne Schippers haar medaillekansen. Na vijf onderdelen stond ze vijfde, maar bij het zesde onderdeel speerwerpen ging het mis. Ze kwam op haar overigens zwakste onderdeel niet verder dan 36 meter en 36 centimeter. En daardoor zakte ze uiteindelijk naar de dertiende plaats. Nadine Boerse deed het wel goed bij het speerwerpen. Zij wierp maar liefst 51 meter en 98 centimeter. Dat bracht haar vervolgens van plaats 19... Naar plaats 12. En dan toch nog even voor de volledigheid. U hoort het net al, maar de springruiters hebben een hele goede eerste dag achter. De rug. Vrieling van de Vleuten, houtzaker en scheuder. Allemaal foutloos en binnen de tijd. Wordt morgen vervolgd. Joranda Martina plaatste zich voor de halve finales op de 100 meter. Hij werd derde in zijn serie. Zijn tijd van 10,2 seconden was net voldoende. Bij trampolinespringen is Rhea Lenders blijven steken in de kwalificaties. Na de verplichte oefeningen werd ze dertiende. Haar eigen oefening was niet goed genoeg om een plaats bij de beste acht af te dwingen. En de mannen vier zonder kwam in de finale niet verder dan de vijfde plaats. De boot kwam bijna zeven seconden tekort voor een podiumplek. Zelfs de Marit Bouwmeester gaat als een speer in de laser Radiaalklasse. want ze gaat na tien races nu gezamenlijk aan de leiding met de Chinese Xu. De medal race wordt maandag gevaren. Overigens liggen de nummer drie en vier daar één. België en Ierland zijn dat één punt achter, dus dat wordt heel, heel spannend. En surfer Dorian van Rijsselbergen won voor de verandering eens niet. Hij werd in de achtste race tweede. De zeven had hij overigens wel gewoon gewonnen. En hij gaat in de klassementen van Rijsselbergen ruim aan de leiding. Negen punten heeft hij, de Brit Dempsey en de Duitse Wilhelm. We hebben er 24, er zitten al 15 punten tussen. En voor Rutger van Schaardenburg zitten de spelers erop. Hij kwam in de tiende en laatste race in de laser, Niet verder dan de 23 e plaats, staat 14 in het totaalklassement. En dan gaan er maar 10 naar de medal race. Dan tafeltennis. Voor de tafeltennisters zit het landentoernooi erop. China was ook wel een beetje verwacht. Bleek volgens, uh, vervolgens met 3-0 te sterk. Jelena Timina stopt als speelster. Maar is per 1 november wel de nieuwe bondscoach. Zij Ten volgt de Chinees Shen Shibin op. Wiens contract niet wordt verlengd. Nou jij, tennis. Dat was al iets te vroeg. Ja, met tennister Serena Williams. Die op, uh, namens de Verenigde Staten de titel in het vrouwen enkelspel pakte. Haar opponente Maria Sharapova uit Rusland. kwam er niet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 Morgen de reprise van de mannenfinale van Wimbledon Dan ook om goud en zilver. Great Britain, want zo ziet natuurlijk weer. Andy Murray speelt dan tegen Roger Federer. Brons bij het vrouwtoernooi ging overigens naar de witruzin Victoria Azarenka. Zij rekende in twee sets af met Maria Kirilenko. En je noemde haar net al. Marit Bouwmeester gaat als een speer in de laserradiaal klasse. Ze staat gedeeld eerste. Marit Bouwmeester, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg, dat is een, een fantastisch resultaat tot nu toe. Ja, zeker weten. Uh, we hebben hier zoveel wind gehad. En dat is niet uh, het allersterkste punt. Maar om uh, zo nog goed bij te staan, dat is, uh, gaat goed, ja. En, en begrepen wij nou goed dat er net hoog bezoek was? Ja, net met uh, alexander En we hebben het dus maximaal ontmoet. Echt uh, super top. Dus die hebben vandaag op het water gespeten. Dus, uh, Eigenlijk. Nee. Ja, want als we even naar die race van vandaag, vandaag gingen, jij werd uh, uh, in de tiende race, werd je de eerste. Werd je eerste. Ja, ja ik... Um, ik uh, voor de eerst, uh... Wacht even wacht even, Marit, er is waarschijnlijk veel wind op het moment. Kan je proberen even uit de wind te gaan staan en iets dichter in de hoorn te praten? Want we kunnen je moeilijk verstaan. Oh, sorry, is dit beter? Ja, ja. beter. Oh, ja... Um... De negende ja. race vandaag. Kunnen jullie maar staan? Ja, ja, ja, ja. Kijk, okay, ja, de negende race uh, voel ik een beetje positief. Ik de zesde plek. Hè. Toen uh, dacht ik: no God, no glory. En ik moet gewoon uh, volle op gaan. En uh, is meer risico genomen. Maar ik ben blij dat het heeft uh, uitgewerkt. Nou gaan we richting de medal race. En we hebben natuurlijk die stand bekeken. Je staat samen bovenaan met de Chinezen. En dan op één punt, als ik het goed heb, België en Ierland. Betekent dat er dus eigenlijk vier mensen nu gaan slapen een heel weekend. Met Als ik de medal race win, ben ik Olympisch kampioen, hè? Ja, het is echt een bizarre situatie eigenlijk. Maar uh, aan de ene kant ben ik een beetje teleurgesteld dat ik nog geen punten sta, Aan de andere kant moet ik eigenlijk best wel opgelucht zijn... dat ik uh, van gelijk sta en geen punten heb verloren op die andere dames. Die toch echt... Uh, een stuk groter voordeel hebben als mij met uh, meer wind. En um, heb je al naar de weersverwachting? Is dat hetgene waar je nu voortdurend naar kijkt? Want morgen heb je een dag rust, hè? Ja, klopt. Uh, morgen wordt het weinig wind, dus het weer gaat iets omslaan, uh, zijn de voorspellingen na vandaag. Dus als het goed is, krijgen we maandag iets minder wind. Dus dat uh, is voor iedereen gelijk dan. En, en um, zo'n medal race, want dan zijn er nog maar een aantal boten over. Veel minder dan in de normale race. Je hebt dan die concurrentie. Hoe ga je dat dan in? Is dat een, een mentaal ook iets heel anders dan die races tot nu toe? Ja, het is een veel kortere race. Veel minder boten. Dus, het is veel meer, dus je moet echt uh, een super agressieve stijl uh, hebben. Dus ja, het is wel een iets andere manier van varen. Maar uh, omdat we met spieren nog kunnen winnen... kan je niet echt op één persoon letten. Je zou echt... Uh, een je leven neer moet zetten. En, en ligt jou dat dat je wat agressiever moet varen met een klein veld? Ja, ik heb wel echt uh, super veel geoefend op deze baan. Het is het pak onder de kant erg lastig, maar uh, we hebben hard geoefend, dus uh, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, want waarom is dat, is dat lastig voor jou? Um, ja, onder de kant is het lastig voor iedereen, omdat die wind gaat uh, overal omheen en uh, overheen. En dat is gewoon heel onvoorspelbaar, want je kan niet kijken, want dus er staat zo'n van een muur voor. Het is wel mooi voor het publiek om te kijken, maar voor zij is het wel echt een uh, challenging baan om daar te varen. En dat, dat je morgen vrij hebt. Hè? Is, is dat fijn voor jou? Of, of kom je dan juist uit die flow? Nee, op zich, uh, mij maakt niet zo heel veel uit. Uh, morgen moeten de vinnen De race varen op die baan. Het is wel goed om uh, alvast te kijken hoe zij het gaan doen en hoe alles eruit komt te zien. Maar uh, ja, in principe is dat geen voordeel of nadeel om een uh, dagje vrij te hebben. Jullie zitten daar um, uh, ja, echt met de zeilequipe en al die landen. Um, is het Olympisch gevoel, want het ziet er fantastisch uit uh, vanaf hier. Het Olympisch gevoel is daar ook wel heel groot, neem ik aan. Hè? Ja, het is jammer dat je hier niet met andere sporten ziet. Het zijn echt alleen de zeilen. Maar uh, ja, het is sowieso erg gaaf uh, om aan dit even uh, deel te mogen nemen. En uh, ja, bij iedereen is de spanning ook goed zichtbaar. Dus wat dat betreft is het wel erg gaaf. Nou, en, en vier strijden dus bij jou in jouw klasse om, om goud. We hadden eerder uh, jouw sponsor hier aan tafel en die zei: Zilver is voor Marit Bouwmeester niks. Klopt dat? Nee, ik heb altijd gezegd dat uh, een medaille telt. En daarom ben ik ook echt blij dat ik uh, het gat een beetje dicht naar de nummers één zeg maar, van vanochtend. En uh, dat ik mezelf gewoon echt de realistische kans heb gegeven om het af te maken. Maandag moet jouw dag worden, Marit Bouwmeester. Dankjewel en succes! Dankjewel. We horen van je. Aanstaande maandag, dus de medal race. Uh, baanwielrennen, Sebastiaan. Dat zijn allemaal uh, medal races met mensen in witte shirts? Uh, dat zijn de Britten, inderdaad. Uh, die gaan uh, later vandaag de strijden weer om... Uh, nou ja, strijden, die gaan gewoon de gouden medaille ja, ophalen. Fietsen, de fietsen. Op, ja. op halen, ja. Het is ongelooflijk. <laughs> ja. Ze hebben een paar rondes uitgereden ah, dus straks, ah, na die finale. En na afloop... Uh, stapten ze van de fiets af en deden ze hun helm af en zagen ze eruit... alsof ze op een zondagmiddag uh, lekker met 25 km per uur met mij... door het zuid hollandse landschap hadden gefietst. Alsof het totaal geen enkele inspanning had gekost. Ongelooflijk. Nu kijk ik naar de uh, achtste finales van het sprinttoernooi bij de mannen. Dat rare sprinttoernooi bij de mannen. Omdat er maar één deelnemer per land mag meedoen... ontbreekt er een groot aantal toppers onder wie de titelverdediger Chris Hoy. Uh, onder wie uh, ja, goede Franse renners zoals Bourguet en Ciro... Onder wie trouwens ook Teun Mulder, maar dat heeft een andere reden. Teun Mulder doet niet mee in dit sprinttoernooi, omdat hij zich helemaal richt op de keirin. Straks op de slotdag, aanstaande dinsdag, daar wil Mulder een medaille behalen. Um, niet zo heel veel verrassingen gezien tot nu toe in de achtste finales. Jason Kenny is gewoon door. Gregory Bourget is gewoon door de drievoudig wereldkampioen in de laatste vier seizoenen. Het kan er een verrassing genoemd worden dat Robert Fursteman, de Duitser... met die enorme dijen, dat hij werd, uh, uh, voorlopig werd uitgeschakeld... in ieder geval werd verslagen door een rijder uit Trinidad... die we niet vaak zien, Nizane, Filip heet hij. En uh, Fursteman heeft nog wel dadelijk een achterdeur. Kijken nu uh, naar de laatste wedstrijd in deze achtste finales... tussen de Amerikaan Jimmy Watkins en de Tsjech Kelemen. Ook twee rijders die we niet vaak zien. En de wedstrijd wordt gewonnen door Jimmy Watkins. Kelemen ook dus veroordeeld tot de herkansing. Aan de lijn gaat uh, na half zeven over een plannetje van de PvdA. Het uh, heeft te maken met fluitende, sissende en roepende mannen op straat. De stelling waar u vandaag op kunt reageren is... seksuele intimidatie op straat moet strafbaar worden. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het weten via de website www.radio1.nl. En als ik even kijk, een tussenstandje, 84% is het daar tot nu toe mee eens. Die vindt het dus dat seksuele intimidatie op straat strafbaar moet worden. Dat betekent dat we aan het einde komen van dit uur van de radio. 1 Sportzomer. het loopt tegen zessen. Maar de Sportzomer gaat natuurlijk door tot elf uur vanavond. En uh, ja, het grote moment voor Nederland moet natuurlijk komen. Het wordt een kort moment, 25, 25 seconden ongeveer. Want het is de 50 meter vrije slag. Het moet nog sneller gaan overigens dan dat. Kromo, Jojo en Veldhuis in de finale. Dat is allemaal om half negen Nederlandse tijd. Half acht hier in Engeland. Maar eerst. We gaan er even uit voor het nieuws, want het is pas 6 uur, dus we hebben nog even voor de voorbereiding.